Ik heb toen daar was en was bijna. een live-opname uh, van de Tom Woods en uh, uh, Bob Murphy-podcast okay. over de Krugman-kolom. Uh, Oké. Okay. <laughs> uh, ja, dat is leuk. Oké, heb Tom Woods ook nog gesproken. Ja.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 Mm. Olie staat op 56,90. Dus ja, het zit nog steeds een beetje hoog in de 50. Ja, er uh, niet zo heel veel aan de hand. Behalve Saudi Aramco, de grote Saudische staatsoliemaatschappij, die gaat naar de beurs gebracht worden. Oké. Okay. Daarbij krijg ik, wel, krijg ik altijd zo'n idee van: uh, oké, okay, als de olie op is, <laughs> dan kan je dit altijd even bij het publiek in de mix schuiven. Maar een uh, beetje valse cijfers erbij en uh, verkoop maar die hand. Maar een beetje achterdocht van mij misschien. Nou goed, dan gaan we naar het, uh, naar het goud. Dat uh, okay. is 1471. Het begint weer een beetje omhoog te krabbelen. Ah, mooi. Ja, goed. Um, gaan we even naar de... Even kijken. Uh, we hebben nog alleen de staatsschuldmeter. En die staat op uh, 394,4 miljard in het rood.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 Ja, je mag ook uh, goud naar mij opsturen per post. <laughs> nee, maar dat was toch ook nog ergens waar je met euro's... Met euro's, oh, ja. ja. Klopt, dat is uh, uh, guldentrader.com. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, misschien kun je even bij, uh, bij Pornhub aankloppen met je dus, want, uh, ja, die, zijn, uh, die, die zaten, want die, die hebben een, uh, een probleem met uh, Paypal... Uh, ze, ze hebben van die live van die chemgirls, zeg maar. En uh, die werden normaal uitbetaald via PayPal. Maar uh, PayPal die doet het een beetje moeilijk. En uh, nou zijn ze toch maar uh, naar alternatieven gegaan. Dus je kan met een paycheck of met uh, crypto kan je betalen. En dat is dan bij voorkeur uh, First, dat is de, de, de crypto van uh, Pornhub.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 Maar hiervoor... ja, maar het begint wel, wel een beetje de spuigaten uit te lopen, vind ik, met Paypal. Ze gaan echt links en rechts van alles bannen. Er uh, hadden ze ook uh, Freedom in Radio, die Steven al hadden geband. Ja, uh, dat is echt met ook weer een van de activisten die, dus dan, die dan beweren van ja, nou, dat is een antisemiet. En dat was eigenlijk alleen omdat Mollinger had gezegd van uh, ja, er zitten ze veel Joden op hoge posities in de entertainment en de, entertainment en de financiële wereld, geloof ik, ja.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 Seks verkoopt. Dan uh, nee, dat, uh, ja, dat kunnen we echt niet hebben. Dan dat, dat komt onze reputatie in het gevaar. Ja, klopt. Ja. Ik geloof ik, ik ook niet dat er echt iemand is in, in de wereld die, die niet meer met Peppel zaken zou willen doen, omdat ze ook, ook zaken doen met mensen die bij Pornhub werken. Ja, ik weet niet misschien van die uh, radicaal christelijke mensen of zo. Religieuze ja, nou, mensen. Er, er, zijn er, misschien, er zijn er misschien een paar, zo, dat dus zou kunnen, maar.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 Eh, dus mm. dit, dit, 70 jaar geleden zou dat misschien zo zijn geweest. Of 100 ja. uh, jaar geleden. No. Maar inmiddels, ja. En, en, en uiteindelijk doet dat Paypal toch zaken met Kornhub. Want je, je kan je abonnement uh, er wel via betalen, denk ik. Ja, dat is ook raar. Ik weet niet of dat zo is, maar dat, uh, ja, dat, is, dat is inderdaad dan ook heel vreemd. Ik denk dat ze... Uh,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 Geen belasting betalen over die inkomsten. Waren libertariërs het, die dat deden? Nou, ik weet niet of het echt libertariërs waren. Ja, dat kan, dat kan er geen libertariërs zijn eigenlijk. Nee, dat <laughs> kan die niet. Daar heb ja, je IRS aan. <laughs> ja. Maar misschien zijn het. Ja, misschien zijn het uh, wat rechtse figuren geweest zo. Right, of zo. All the of zo, ja. En ja, het, het rare is dat.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 Oké. Okay, yeah, uh. Hoe groot, precies? Hoeveel centimeter groot? Weet je? Uh, <laughs> God zal ik je weet niet het niet doen. Nee, maar goed. Zij is crypto-advocaat. Uh, crypto-advocaat, uh, zeg maar. Blijdbezorgster um, van crypto. En Adolf uh, Star, En zij is uh, sinds. Uh,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 En uh, ja, zij pleiten voor dat uh, Adult Stars meer de crypto uh, betalingen moeten accepteren, uh, zouden mogen ac accepteren. En, uh, ja, dat goed, de goed. Brenna Pant on filming the educational videos naked. Ja, <laughs> zullen, dan, zullen een voorlichtingen film... ja, voorlichting maken over crypto in uh, en dan doen ze dan geheel naakt. In stijl, zeg maar. Ja. Dan ik dat anders ook een keer proberen. <laughs> ja. Ik denk dat die E-vel gelijk naar beneden thuis. En dan kan niet verder naar beneden, joh. <laughs> nee.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 ja, dit is wat dat betreft is een pioniersindustrie waarschijnlijk. Ja. Mm -hmm. Inderdaad. Ja. Omdat ze geen, geen beschikking hebben over de overheid om hun, te, ja, hun, hun claims af te dwingen. Ja. Maar we gaan nog even verder kijken naar de berichten die we hebben. En we blijven nog even in het crypto hoekje. Ik heb hier nog een bericht over... Ja, hiero. Ron Paul is aan de bitcoin. Hoera, eindelijk. Na tien jaar of zo. Former US congressman Ron Paul receives his first bitcoin. Ja, eigenlijk een verkapte ja, reclame. Ja, Paul is, uh, is, in the, yeah, is natuurlijk een oude baas en een oude bekende in de libertarische uh, omgeving. En yeah, uh, ja, ik had het al eerder gehoord dat hij wel open stond voor het idee van crypto. Nou ja, als, uh, laat alles maar proberen. En uh, we zien wel uh, wat het beste geld is uiteindelijk.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 <laughs> ja, ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk ook, uh, ja, daar is allemaal niks mis bij, ja. Goed, uh, hoppakee, Hartstikke idee. Nou, dan gaan we naar de bericht toe van uh, de Belastingdienst, die uh, zit achter, uh, wereldwijd achter cryptobezitters aan. Ja, dus het is de Australian Criminal Intelligence Commission, de Australian Tax Office. Dus uh, alleen al van Australië, twee, uh, twee togo's. En dan de Canadian Revenue Agency en de Dutch Fiscale Inlichting en opsporingsdienst. Field. Mm. British, British Her Majesty's and Customs. En de uh, IRS ook nog? Ja, IRS natuurlijk als centrale hub. The de group of J5 investigators told the press this week that cyber related activities tied to criminal. Crimes like data breaches and ransomware are being used to commit tax evasion. Uh, are being used to commit tax evasion. Dus, ja, het begon natuurlijk met. Ja, we, we zijn de uh, mensen die, die uh, je, je data encrypten. Of je data gijzelen, zeg maar. En dat terugverkopen. Die uh, en rent uh, los geld uh, toko's. Mm -hmm. Maar nu gaat het dus uitgebreid worden naar tax evasion. Ja. Ja. Maar waarschijnlijk omdat ze erachter waren gekomen of dat ze er eigenlijk uh, niet meer uh, omheen konden dat die, uh, veel van die gijzelsoftware. Uh, er werd nooit betaald. <laughs> Als je dan gaat kijken naar die uh, walletadres, waar je naar de moet betalen. Hè, en dan ga je kijken, dan zie je dat daar ja. niemand wat over gemaakt heeft. Ja. Ja. Ja. Mensen geven, stel je data op. Zo belangrijk was het eigenlijk niet. Trim maar overnieuw. Ja, ja, ja. Want Het is ook natuurlijk maar de vraag of je je data echt terugkrijgt.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 Maar ja, bij de overheid maar, is het ja, ook het, het, niet altijd best als ze zich aan hun woord houden. Soms wil je liever niet dat ze zich aan hun woord houden. Ze ja. nou, houden het meestal wel aan hun, uh, slechte, ja. of aan hun uh, slechte beloftes, maar niet aan hun goede of zo. Dat is Ze ja, uh, hebben er is ook nieuwe, nieuwe mogelijkheden om de blockchain te analyseren. Ja. Om zo achter te komen dat jij wat crypto hebt. Dus, en die gaan ze nou uh, inzetten om, om uh, een crackdown te doen. Ja. ja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 Nou, de Liberland uh, Merit is een uh, SLP-token, bijvoorbeeld. En uh, je hebt ook nog de, wat was het, YOLO of zoiets? Of de... <laughs> je had er ook Iclo. nog ooit een... Uh, huh? Ja, Iclo token Ja, ja, ja. Nou, er bestaat ook nog een Vrije Radio-token, bestaat er ook, maar die heb uh, verder nooit wat mee gedaan. Ik heb wel ooit, uh, de, toen ik in dronken bij was, en ik kwam uh, de kroeg uit... Rollen en in Tirol was dat, een Tiroler Stube, heb ik de Files Spaas in een Tiroler Stube uh, tokenen gemaakt. <laughs> Met als logo aan een aantal bierdingetjes, uh, dingetjes. En ik was zo dronken dat ik per ongeluk twee keer drukte, waardoor ik uh, twee keer uh, uh, 92 triljoen tokens heb gemaakt. <laughs> en die heb ik toen uh, dus als dividend uitgekeerd naar de mensen die een biertoken hadden.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 heb je een soort uh, defla uh, deflatief systeem. Maar ja, als je daar gelijk een floppy coin van maakt. <laughs> dus zelfs die floppy coin uh, treedt niet echt inflatie op. He? Die is redelijk stabiel. Die is altijd gewoon niks waard. <laughs> <laughs> redelijk stabiel, <Ja>. niks waard. <laughs> ja, het is natuurlijk de Turkse Lira. Die heeft enorme klappen gehad. Omdat ze een beetje laveren tussen de NAVO en Rusland en Iran. En dan zo weer...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 De Indi de Indiaanse burger helemaal onder de knoet te krijgen. De, al zijn grote bankbiljetten verboden. En, en dan mocht je ze daarna, mocht je ze wel naar de bank brengen om te wisten dat je 24 uur voor, dan moest je wel verklaren waar je ze aan verdiend had. Dus als je geen bonnetjes had, dan, dan was je nu kwijt. Dus ja, dan, dan was het zwart geld. Dus het is, eh, uh, een grote ellende. Maar,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 Hmm. Zo lang, een langdurige ticket tot de pensioenrechtenleeftijd slapen, dus alleen de papier in dienst blijft, dat uh, mag niet meer. Na nou, de pensioenleeftijd vervalt het recht op de transitievergoeding.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 Ja, dat wilde ik zeggen, ja. Je bent sneller door de, de koekenmeldingen heen dan ik. Ja, het ja, bericht begint met de lucht die we met z'n allen inademen. Is de afgelopen 30 jaar een stuk schoner geworden. Dus van Metro Nieuws dit. Dat hebben we danken aan het Europese beleid. Nou, dan weet je al dat oh, een enorm yeah. slijm bericht komt. Wow. Propaganda. Ja, <laughs> ja propaganda inderdaad.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 Elektrische auto's ja. die zijn wel meer dan 2000 kilogram, die zijn heel zwaar en die trekken ook vaak uh, hard op. dus daar komt meer stikstof van de banden af. En met het, het bloed hebben het, nou de, het, auto's minder zicht. Oké, okay. die valt even weg, maar oké. Het laatste woord was even Laat, woorden, dat niet te worden. Maar ik had een, hoor uh, oh, dat, uh, nog een berichtje? Een, uh, oh, komt iets weer? Epstein heeft zichzelf niet om het leven gebracht. Oké, okay, dat was van Pornaron.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 ja, uh. nou, Maar er zit ook ja, wel weer wat in. Ik bedoel, de, kijk, ik snap ook wel van, ja, als iemand langer leeft, dan betaalt hij langer belasting. Maar je hebt natuurlijk verschil tussen mensen die belasting uh, eten en mensen die belasting op, ophoesten. Uh, mensen die belasting eten, bijvoorbeeld zoals, in Amerika zie je dat bijvoorbeeld, hè, met die militairen.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 Doch. Een soldaat consumeert ook altijd belasting, ook ja, hij ja. wel in Ja, maar goed, uiteindelijk he, gaan ze terug uit dienst en dan zitten ze. Daar hebben er niks meer aan, denk ik. Ik denk als, ze, als die in de in de thuis thuis, in de, in de in zijn kamer zit, ja. Dan, ja, dan, dan, dan hebben ze niks meer aan. Maar als die in Irak aan het vechten is het nog wel. Ja, en als ze helemaal de terugkomen, dan worden ze ook vaak een anti oorlog de, hoe dat activist. Ja, Ik ja, denk ook dat ze. Ja, aan de andere kant, ze willen natuurlijk ook graag veel illegalen hebben, omdat dat stemvee is. Hè? Als, ze, ja, ja. Als, ze, als ze ze als stemvee kunnen gebruiken, dan, is het, dan, dan dien je nog steeds een doel. Ja, maar ja. inderdaad, als ze in politiek, als ze politiek... Zei Josje? Illegalen, illegalen kunnen nooit stemmen natuurlijk. Nee, maar daarom heb je ja, altijd van die partijen ik, die ik, zeggen van nou, meer, wat op het generaal doen Illegalen vaak wel stemmen, hè? Oké. Okay.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 dat een overheid heel veel geld uitgeeft dat ze niet hebben en bijlenen, dat dat tot, uh, tot een slechte economie leidt. Want kijk maar naar Frankrijk. De middle-aged men hebben lower unemployment than in de US. En toen dus zei hij, hij, Lord Murphy ook zeggen ja, wacht even. Het is wel een hele specifieke categorieën. Al alsof je zegt van nee, het gaat best goed met de economie. In die socialistische heilstaat Frankrijk. Want ja. Eh, uh, eenbenige homofielen hebben een hele lage, eh, uh, werkloosheid. En dan denk je natuurlijk van, hmm, waarom nemen we opeens een eenbenige, ja, <laughs> eenbenige ja, ja, ja. Ah. En dan zei hij ook van, ja, laten we eens naar de echte, echte employment kijken. En dat oh ja, die is 8%. Dus had, had hij daar een hele nauwe categorie uitgehaald om een goed cijfer eruit te krijgen. Maar als je gewoon naar de werkloosheid krijgt, was het 8%. Als je naar de jeugdwerkloosheid krijgt, was het zelfs boven de 20%.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 Wat ze ja, uh, ja, werden op een gegeven moment opgezocht door uh, een boze, uh, boze groep mensen. Die hadden raak genomen en toen uh, sindsdien hadden ze allemaal uh, maskers op. Ik weet niet of je die serie kent.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 geen invorderingsrente in rekening worden gebracht als dus Snel. Mm Het -hmm. is uh, dus, uh, dus eigenlijk, ik denk dat hij de Nobelprijs voor de vrede moet krijgen deze, deze geweldige Snelman. Ja. Uh, hij noemde de gang van zaken hardvochtig. Hij wil de toeslagenwet die hier wordt toegepast, daarom op termijn aanpassen. Mm -hmm. Nou, ik, eh, ik even slow clap, hè? Slow clap, voor yeah, Snel. Geweldig. Yeah, yeah. uh, yeah. What een hell. Yeah. Hero of the people. Ik, ik doe even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 Benoemd als leider van de toekomst. Oh man, oh jezus. Jester Klaar heeft een plek gekregen... ...in de Time 100, Next Live van Time Magazine. Voor de lijst werden honderden mensen gekozen ...waarvan verwacht wordt... ...dat ze in de toekomst kunnen vormen en veranderen. Maar ik moet ik aan het denken hier... ...dit soort dingen komen altijd boven water zetten... ...als iemand gepusht wordt. Hè. Ja. Die wordt dan een beetje op een schild gezet En je zag dat ook met, met Job Cohen... ...was het destijds. Die had dan een, een prijs gewonnen als... Beste burgemeester ter wereld van een of ander plaatsje in Albanië of zo. <lacht> burgemeester Albanië. Maar het is, het is weer zo'n nieuwsbericht om hem te lanceren. Ja. En dit is ook weer zo'n berichtje om, om deze vru te lanceren. En daar kan je weer. Uh, ja, en, en In Time Magazine, volgens mij stond daar ook uh, Hitler en zo. Die hebben ook <lacht> allemaal <want> de woordparen. <lacht> <lacht> ja, oh te jongens, jongens, is. jongens, jongens. De Godwin is gevallen, Hitler is genoemd.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 Het zegt vooral veel over die hele groene beweging en jongeren die de straat gaan om verandering af. Daar ben ik heel... Ja, het is toen uh, kotsen, dit soort, uh, dit soort dingen. Maar ik denk dat wel dat ze zo te werk gaan. Ze dus hebben een hele batterij van, van prijzen die ze uit kunnen lo loven. Ze schuiven ergens een of andere je is een beetje geld toe. En dan, uh, dan kom, komt een mannetje op een, uh, op een lijst te staan. Of die krijgt een prijsje of een oorkonde of een beloning. En elke, dat zijn allemaal nieuwsberichtjes. En als je dat maar genoeg voor je snuffert krijgt. Dan denk je nou, ik, echt, Jesse Klaver is een internationaal uh, erkend figuur. Dat is een boekbeeld van de Nederland. Uh, die moeten we echt tot premier verklaar. Bij de daardoor zit dus het is waarschijnlijk uh, vrijdag... Uh... Rond de tafel uh, over dit bericht uh, te praten, hoe belangrijk het wel niet is. Ja, een labyrinthe van berichtjes komt die weer uit voortduiken. Een uh, follow-up. Dus, uh, alle good mensen die elkaar weer vieren in de reed steken. Ja. ja, je zou kunnen daar moeten dat ook, als we ooit nog eens een keer uh, veel geld op onze beschikking hebben, dan moeten we ook onze, onze idolen, moeten we allemaal via internationaal, dan gaan we gewoon naar de Filipijnen toe. Dat is vast wel een van de dorpjes waar ze voor. Voor 26 ezels uh, uh, verklaren dat het, dat het de beste partijleider van de hele wereld is. En nee, we uh, maken gewoon rijden, een andere coin, joh, een andere coin. De rondpaalcoin, uh, oh die bestaat ja, al hè. De hele wereld steeds voor zo, zo, zo, zo, zo, zo allemaal weer. er ja, ja, ja. ja, het lijkt dan op een de gegeven moment echt wat. Maar Greta heeft natuurlijk een metershoog, zes verdiepingen hoog, of een, een poster gekregen op een muur.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 Ja, ja, inderdaad. Oh, dare you, onder, een heleboel, how dare you blik. En ondersteun you. Waarschijnlijk, als je daarvoor loopt, loop je door de menselijke poep heen te stappen. Want het ligt voor je, ligt daar helemaal vol met de stront van, oh, ja? uh, van allemaal bedelaars en daklozen. Oh, yeah. En ze hebben geen elektriciteit meer, dus je hebt geen elektriciteit. En je, en je stapt in de menselijke poepen en over de daklozen heen. En en, je, en ik begreep ook dat in Californië, als je dan denkt van oh, ik, start, ik start wel een uh, ik neem wel een, een generator om de elektriciteit op te vangen. Dan moet je daar een vergunning voor aanvragen om een generator te draaien. Om mm. de elektriciteit. Dus je, je krijgt erg een elektriciteit van die elektriciteitsmaatschappij. En je mag zelf ook, ook geen voor vervanging zorgen. Je moet door de menselijke poep heen stappen van alle daklozen die er zijn. En ondertussen zijn er allemaal democraten aan de bewind... die allemaal de les lezen over gelijkheid... en, en een betere samenleving... en hoe zij allemaal wel niet de ongelijkheid gaan oplossen... en het milieu gaan verbeteren. Hm. En, uh, en uh, ja, als je eruit kijkt, het een in een heroïne spuit. Maar <laughs> zij gaan wel het milieu heel erg verbeteren. Ja, ja en er zitten geen rietjes meer in de oceaan. Ja. Er dat een die hele schildpad. Die mag nou in de menselijke poep uh, rondzwemmen. Hm. Ja. We hebben nog meer over Jesse te zeggen.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 Hé, hey, maar Josje, ik wil je nog even vragen, wat, wat raad jij uh, mensen eigenlijk aan uh, als communicatiekanaal? Nou ja, om te, te communiceren zonder dat een overheid over je rug uh, mee loert. Ja, dat is lastig. <laughs> ik, uh, ik, ik zelf schrijf gewoon alles openbaar. Uh -huh. nou ben ik ben, ben me ervan bewust dat alles wat ik schrijf uh, openbaar staat. Okay. Er zijn wel, kijk, ik gebruik wel messenger apps met encryptie. Uh,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 Ja, dan ja, zeg ik bijvoorbeeld ja, Skype is ooit uh, door een, onder andere door een Nederlander opgericht. Waar heeft dan de Nederlandse overheid dan inzagen in, in Skype? Ja, misschien nee, wel. nee. Ja, ik denk het is verkocht aan Microsoft hè, dus die Amerikanen zullen daar wel een vingers in hebben. Ja. Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat bij dat soort uh, apps die je gebruikt zit die sleutel bij de ontwikkelaar ja of nee, dus weet die ontwikkelaar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 Dat is dus bladzijde en de uh, zoveelste letter. Snap je? En dat vormt het woord. Ja, dan moet, moet je wel nauwkeurig zijn en ja. niet te veel willen schrijven, want het duurt lang. Ja, ja. Uh, nou, als dat boek openbaar is en iemand anders heeft het boek ook, kan u het gaan meelezen. Ja, die, maar zolang je niet weet welk boek het is, dan... Uh, ja. ja.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 Ja, daarna gaat hij alleen maar cijfers naar elkaar toesturen. En, en de persoon die zit af te luisteren, ja, die, die weet niet wat er bedoeld wordt. Snap je? Ja, ja. ik voel me ineens heel erg onbehagelijk. Ik heb het gevoel dat iedereen maar afluistert. Dus ik ga ik <lacht> er snel van door. Ja, we zijn ook mm -hmm. de laatste bericht. Dus uh, goed. Ik, uh... ik dank jullie weer. Ja. Gooi, die, uh, gooi dat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 Oké, okay, ja, mijn batterij die is ook. Mijn telefoon gaat bijna slapen. Dus dat, dat. <laughs> uh, uh, jij staat altijd gelijk ga, met de telefoon. Ik ga er ook vandoor, want uh, ja. ik moest toch naar het bellen toe. Ah, oké. Okay. Hey, jongens, dankjewel. Uh, hoi, hoi. Je doen. Hoi, hoi. Ja.